We zaten in Nederland, na de Tweede Wereldoorlog, eh, bij de opbouw, groeikernenbeleid, wel heel erg met centrale gestuurd. Pas in de, vanaf de jaren 80 zijn die gemeenten in de uitvoering van het ruimtebeleid steeds meer uitgedoondbaar worden. Rijksoverheid en WKC met allerlei kaders. Mm -hmm. En kwam ook de noodzaak om zo'n geonderdrijf te hebben, om het financieel allemaal in eerste instantie te administreren. En later kwam er ook van, ja, oké. Okay, je moet dan maar je kosten terugverdienen. verhaal. Mm -hmm. En nog later werd het... Je kan een persoonlijke verdienen en geld overhouden. Ja. En daar is er iets misgegaan. Ja. En uh, ja, de parlementaire enquêtecommissie, onze commissie die we nu hebben met, uh, met meneer Wehoeven, uh, ja, die is nu, uh, zit nu in Den Haag uh, allerlei experts erover te ondervragen. Want dat leidt onder andere tot uh, nou ja, wat, wat we nu zien op de kantorenmarkt op de woningmarkt. voor zoveel daaruit deel. Ja. Daar raakt verklaarbaar. Dat is een heel belangrijke uh, uh, stuurende factor geweest. Ja. Maar daar is misgegaan wat er in de hele financiële sector is misgegaan. Te, te veel de blik op de mogelijkheid ja. om te verdienen. en. Klopt. Te veel Klopt. vertrouwen op het ja. lukken van het verdienen. En, ja. Nou ja, en, en te veel goedkoop geld beschikbaar. Ja. Ook en, voor de en, en het goedkoopste geld was beschikbaar voor gemeenten. Ja. Ja. Bij, bij gemeenten was, was ook het idee van we kunnen altijd alles lenen. We kunnen altijd goedkoper lenen. En elke investering die we doen levert altijd geld op. Dus investeren is goed. Ja, ja. En dat leidt er dan toe dat in Amsterdam hebben ze nu het ontwikkelingsbedrijf 1 miljard gevoor investeerd in projecten. In verwervingen, in uh, leg maar vast op de de straat aan. Mm -hmm. En heel veel plankosten. Plank ja. En plankosten, ja, dat is niet echt een investering. Dat is een sociale werkplaats voor ambtenaren. Want ja, iedereen weet al die oude plannen, ja, en als, als de wij niks gebeurt, dan komt op weg, hoor, je kan er ook nieuw beginnen. Dus. Ja. Ja, ja. Uh, en, en de ambtenaren zijn ook heel goed in elkaar uh, aan de praat houden. Ja. Uh, Voorgang ja, ja, ja. en uh, ja. voortgangsrapportage ja, ja. en weer een nieuw plan. Ja. En, uh, en ja. Maar daar zit, zit in essentie uh, uh, uh, uh, uh, uh, de, dezelfde druk achter uh, vanuit het ook over financiering. Ja. Was het moeilijker geweest om te financieren? Maar een gemeente veel zullen ik geweest ja. Dat is een beetje, ik zie het artikel over de illusie van de, de, de, van de kredietcrisis liggen. De, de, de basis onder, onder die hele kredietcrisis is, is toch gewoon dat... dat uh, uh, nou ja, iedere bank uh, uiteindelijk maar 10% van zijn geld hoeft aan te houden. De rest weer uit te lenen. Uh, leende het uit aan een andere bank, die hoeft ook weer maar 10% vasthouden en kon de rest ook weer uitlenen. En zo zie je dat we uiteindelijk uh, uh, zes keer uh, uh, de wereld hebben beleend. Uh, ja, ja, uh, uh, ja, dat gaat een keer mis. Ja. En, en vooral als dat geld heel goedkoop is... ...dan is het heel interessant om het in grote, langjarige projecten te stoppen. Want dat levert volgens de modellen de hoogste uh, ja. rendementsmogelijkheden uh, uh, uh, uh, uh, op. Ja, en dan krijg je gebiedsontwikkeling. En, en de grote uh, ontwikkelaars die dachten dat is mooi. Dan hoef ik niet elke keer te acquireren. Ja. Dus ik ga één keer ga ik erin. Uh, sterker nog, ik kan dat heel makkelijk doen, want ik koop oh. gewoon een beetje grond. En dan doe ik uh, een soort bouwclaim achtige actie. Hè. Dus dan ja. lever ik mijn grond weer in en dan krijg ik er weer uh, ontwikkelrechten voor terug. En, en dan hoef ik niet uh, uh, weer voor het volgende plotje woningen weer opnieuw uh, uh, ja. te acquireren. Maar ik ga gewoon proberen dat hele project in één keer binnen te halen. Ja. En, uh, nou ja, en vervolgens, als het geld goedkoop blijft, ook voor hun, dan zien ze dat uh, volgens de rendementsmodelletjes ook nog allemaal goed gaan. Maar ja, uiteindelijk is hetzelfde gebeurd als bij die grondbedrijven. Ja. Ook te veel voor geïnvesteerd. Ja. En dan uh, gaat het nu ook mis bij AM en bouwfonds. Ja. En, uh, ja, hoe noemen ze ook? TCN. Ja. Precies. Ja. Uh, ja. Overigens is, is TCN wel een, uh, een uitzondering.